Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld bij het CDA Waar de strijd ontbrand was over wel of geen Discriminatie van andere geaardheid Seksueel, de dus na Riep zo'n overtuigde christen, homo's voor de klas wel aan Als dat naar de wil van God is, mag hij mij met blindheid slaan Toen begon het dak te kraken en de bliksem daalde neer Het was hem nog niet uit de kaken of hij zag geen flikker meer...